Hier haalt hij het water weg oh ja. aan de polderkant. Ja. Als je hierin kijkt zie je ook het schep dat daar draaien. Ja. Maakt een iets ander geluid. Hè? Ja. Hier slaat hij echt op het water. Ja. Ja, als een echte poldermolenaar dit hoort, dan weet hij dat we dus te weinig zeil erop hebben. Dat hij dus gewoon te langzaam draait. Pop, je hoorde dus de wachtdeur dichtvallen, dus we hebben nu gewoon te weinig snelheid. Ik heb nu maar een beetje water te kloppen zonder dat hij ook wat weggevallen nu. Daar zouden we er nog wat meer vuil bij kunnen doen.